...aan Bonenbakker met het NOS Journaal. De afdeling acute zorg van het Zuiderland Ziekenhuis in Sittard-Geleen blijft mogelijk nog jaren gesloten. Vanwege personeelstekorten ging de acute zorg in augustus voor een paar maanden dicht, maar dat wordt nu voor onbepaalde tijd. Spoedgevallen worden zolang behandeld op de spoedeisende hulp van de Zuiderlandvestiging in Heerlen of op andere afdelingen in Sittard-Geleen. Een man van 19 uit Almere is aangehouden omdat hij mogelijk betrokken was bij een dodelijke schietpartij in Meppel afgelopen vrijdag. Daarbij kwam een man van 26 uit Raalte om het leven. Het is nog onduidelijk welke rol de verdachte speelde bij het incident en of er een verband is met het criminele circuit. Volgens RTV Oost voelde het slachtoffer zich al lange tijd onveilig. In januari ging er een explosief af bij zijn woning in Raalte. 90 kinderen uit een oorlogsgebied in Oekraïne komen volgend jaar voor een korte vakantie naar Nederland. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft hen uitgenodigd, zodat ze even op adem kunnen komen. Ze zijn allemaal één of beide ouders kwijtgeraakt. De kinderen komen uit de zuid Zuidoekraïnse stad Ochakiv, waarmee Utrechtse Heuvelrug een stedenband heeft. Een derde van de stad ligt in puin, buitenspelen kan bijna niet en de kinderen krijgen al bijna vier jaar ondergronds onderwijs. Feyenoord en de Kuip zijn het in hoofdlijnen eens over een grote stap richting eenwording. Nu zijn het nog twee aparte bedrijven. Het is de bedoeling dat Feyenoord een belang van 95% krijgt in de Kuip... en jaarlijks miljoenen meebetaalt aan noodzakelijk onderhoud. Het voorstel wordt in februari voorgelegd aan de aandeelhouders van het stadion. De verwachting is dat ze ermee instemmen. Feyenoord dringt al jaren aan op eenwording om op die manier in de Kuip te kunnen investeren.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 Blues Breakers with Eric Clapton vind ik yeah. ook echt een goed album yeah. maar de laatste paar dagen uh, zit ik op Blues from Laurel Canyon oh, toch wel? Ja, okay. dat, dat yeah. is namelijk weer helemaal terug naar de oude vorm, we hebben het dus gehad over dat, The Blues Alone en yeah. Bare Wires, wat ik veel te veel maar naar mijn persoonlijk uh, veel, veel blazen instrumenten veel, veel saxofoon yeah. Yeah. Blues from Laurel Canyon weer helemaal een prima studio album in de oude vorm Weg met die blazers. <laughs> terug met gewoon upbeat blues nummers. Yeah. Vind ik heel erg weer terug naar de oude vorm, zoals ik het noem. Gitaar gedomineerd. Mick Taylor speelt mee, Peter Green speelt mee. En John Mayo als keyboardspeler komt ook heel uit de verf. Heel oh cool. erg goed uit de verf. Yeah. Want je hebt genoemd terecht een mondharmonica. -mon -mon yeah. Maar hij speelt bijvoorbeeld de nummer, nummer, Miss James. Speelt die hem orgel? Nou, ik zal stijl achterover hoe goed dat is. Hoe yep. goed die speelt. Dat moet je echt even horen. Gaan we daar naar luisteren? Miss, Jones? Miss James. Miss James. Van Blues from Laurel Canyon. Ik heb about her in the magazine. The writer painted her in colors of a queen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 Down the shrine, saw a pretty girl who would me fine. Rushing around, we forgot to trade names. I didn't connect with the one they called Miss James. I was surprised when I realized the two were one and the same. I had the phone company give a number to me? I called her at home. She said she wasn't alone. Would she see me tonight? Yeah, that was alright.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 het viel me tegen. Echt waar? Sorry. Ja, het viel me tegen, inderdaad. Ja. Ja. Dus heb je niet Room ben... to Move live gehoord, daar toevallig? Nee, het was allemaal blues. Hebben jullie nog nummers die die speelden? Nee, eerlijk gezegd niet. Hard heeft hij volgens mij ook niet gespeeld. Maar, maar eigenlijk, ik weet alleen dat ik er gevreesd ben. Maar wat hij allemaal gespeeld heeft, nee. Erg, hè? Maar goed, uh, Laurel, uh, Blues van Laurel Kim was 1968, inderdaad. En ik ben eigenlijk ook niet verder gekomen dan de Turning Point uit 69. Want daarna heeft hij toch wel veel... Uh,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 Lees met hoeveel mensen die man uh, connected is geweest. Ja. Met hoeveel muzici. Kijk, ik heb natuurlijk wat. Uh, als je gewoon leest over John Mayer... dan kom je namen tegen. Het zijn allemaal mensen waarmee hij dus heeft samengewerkt: Ellen Price, um, Zoet Moni, be bekende naam voor Johnny. Ja, Zoet ja, zo ja, ja. Marion's Faithful, ben je ook Nicky van? Hopkins. <laughs>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 Hoe met Supernatural, ja, ook kennen, kan, kan ja. het ook anders. Ja. Is dat opeens een taalnummer, ja. Ja. Supernatural? Ja. ja, geschreven en gespeeld door Peter Green natuurlijk. En als voorbereiding op zijn, ja, uh, toch wel zijn uh, op Mac-periode met. Uh, uh, Green Ja, Green Melonish en zo. En oh, al. Dat, ja. dat soort mooie nummers inderdaad. Heeft niet ja. ook een beetje een Albatross-sfeertje, dat nummer? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En later hebben de Beatles het nog een keer over gedaan want die zaten in de studio en toen zei John Lennon, ik heb een nummer dat moet een beetje klinken als Albatross van Fleetwood Mac, okay, en het yeah? was Sun King ah, yeah. en, uh, de werktitel was Here Comes the Sun King, maar toen kwam George Harrison met Here, Here Comes the Sun we yeah. so noemen het de Sun King, maar dat is um, helemaal Albatross oh, yeah. revisited dat vind ik eigenlijk niet hoor maar, ja, nou ja, ze het vonden later, zelf maar, ja, van ja. wel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 Niet aan supernatural, maar dat, dat geeft niet. Het is wel uh, altijd leuk om te Peter Green, story. inderdaad, ja. ja, zeker. Dus er moet een relatie te horen zijn. Oké, okay, ik heb weer supernatural ja. van het album Hard Road, en daarna meteen Sun King van de Beatles.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 bandleden wegvallen ja. ik hoef je niet uit te leggen <laughs> vaak gaan, worden mensen oud en overlijden dan ja, schijnt toch gekke. een relatie ja. tussen ja. die twee te zijn ja, ja, ja, ja. en dan, dan krijg je dus een um, soort van surrogaat bandleden, maar als je al begint met een soort kunstmatige tussen aanhalingstekens met een band die als het ware al heel selectief is dan, dan blijft die band als het ware altijd fris en, ja, en zeker. Ja. en um, dat, dat heeft John Mail volgens mij wel goed gezien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 Shining down It's been a long, long journey And I ain't got time to quit Things are going so good so far Not bad for some old Brit And I'm so glad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 The sun is shining on my face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 Driving wheel. Yeah, you no, know, she left me this morning. She told me she'd be back soon. Yeah, she left me this morning. She told me she'd be back soon. Back by early Friday morning Only Saturday afternoon Ik heb ook nog een ander leuk verhaal over John Mill gevonden, want in 1967 duikt John Mill ineens op een grollo, met QB natuurlijk, hè? in de beroemde boerderij van Harry Musquet wel te verstaan. De blues legende is dan aanwezig bij een persconferentie over de nieuwe LP van Cuban The Blessings... ...die de band maakte met de Amerikaan Eddie Boyd. Cuban is dan al uh, een gevestigd naam in Nederland na het debuutalbum Desolation. Een jaar later zou het iconische album Groeten uit Grollen verschijnen. Maar die dag uh, dat dus uh, de band samen met Eric, Eddie Boyd een album uitbracht is John Mayle in Grollo als PR-stunt van de platenmaatschappij Fologram. Als onderdeel van de stunt wordt dus John Mayle met de pers... op een shortenvliegtuig van Schiphol naar Eelden gevlogen. Want een dag later vliegen QB en de Blizzards mee terug naar Schiphol... voor een optreden in Zandvoort. Daar moesten ze optreden, maar volgens goed gebruikt... gooide Harry Muske weer zijn kont tegen de krip. Dus, uh, Muskee had er geen zin meer in en die liep gewoon weg. En daar zaten ze dan, is het antwoord met z'n allen. Dus ging, uh, uh, John Mill ging achter de piano zitten en begon te zingen. Wow. Ja, de muziek is hier de van het blad Kink, schrijkt over dit optreden. Op een gegeven moment is het gebeurd dat Muske stopte en dat Hans Waterman verder zong. Maar dus Hans Waterman heeft gezien, niet gezongen, maar John Mill. En toen kwam ook het uh, gerucht in de wereld dat Elko Gilling als opvolger van Eric Clapton in John Mills' band was gedacht. Wauw. Maar ook dat daar kan hij wat. zich niks van me herinneren. Nee. Nou, dat zou best wel kunnen, want op een gegeven moment Jan Akkerman die was er ook de beste gitarist. Eh, nog beter dan is, uh, Eric Clapton ja, toen ja, tijd. Ja. Die, ja, die benoeming was nog ja. iets later, hè? maar dat was dus de focus focustijd. Ja. Dat was nog eens een stunt geweest. Oké, okay, uh, ja. Mooi, uh, mooi verhaal in ieder geval. Ja. A whole lifetime to track her down